With fine white spiritual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 Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Annemarie Rozing met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus is gisteravond in Noord-Frankrijk één dode gevallen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. In de bus zaten 37 passagiers, onder wie ook Nederlanders. Drie inzittenden raakten zwaar gewond, van wie er één in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Het ongeluk gebeurde net over de grens op de A2 in de buurt van Valenciennes. De politie gaat ervan uit dat de chauffeur in slaap is gevallen en met de bus van de weg is geraakt. Inzittenden zeiden dat de chauffeur behoorlijk hard had gereden. President Obama is voor de bouw van een omstreden moskee in de buurt van Ground Zero. Moslims hebben volgens Obama hetzelfde recht hun godsdienst te beoefenen als alle anderen. En daar hoort ook een plek bij om te bidden. De bouw van een islamitisch centrum bij Ground Zero stuit op veel weerstand. Tegenstanders vinden het een provocatie van de nabestaanden van de aanslagen van 11 september. Voorstanders zeggen dat het juist tot verbroedering kan leiden. Pakistan heeft vanwege de zware overstromingen de officiële vieringen vandaag rond onafhankelijkheidsdag afgelast. Zo zijn er geen straatfeesten en zijn overheidsgebouwen niet versierd. De Pakistanse regering roept de bevolking op om juist vandaag de slachtoffers van de ramp te helpen. President Sardari brengt vandaag een bezoek aan de zwaarst getroffen regio's. Rotterdam gaat nog eens kijken of een strandfeest dat voor volgende week zondag in Hoek van Holland gepland staat wel mag doorgaan. Het feest is precies een jaar na de strandrellen waarbij vorig jaar een man omkwam na een confrontatie tussen politie en relschoppers. Politiebonden noemen het onkies om exact een jaar later een soortgelijk feest te organiseren. Dan het weer. Het is vrijwel overal droog. In de ochtend schijnt de zon. Smiddags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.